Middernacht, dinsdag 7 mei, door Almeegens met het NOS-journaal. De politie in Maastricht is afgelopen avond binnengevallen... bij tenminste één koffieshop vanwege de verkoop van wiet aan buitenlanders. Verschillende koffieshops verkochten sinds zondag uit protest... ook wiet aan buitenlanders, terwijl dat officieel verboden is. Gisteren werd er nog niet ingegrepen, maar afgelopen avond dus wel. Een woordvoerder van de gemeente Maastricht bevestigt dat er wordt gehandhaafd... zoals burgemeester Hoes vorige week had aangekondigd. De Libris Literatuurprijs is gewonnen door Tommy Wieringa voor zijn boek Dit zijn de namen. Het boek gaat over een groep vluchtelingen met verschillende achtergronden die terechtkomt in een stad aan de rand van een steppe. Een politiecommissaris probeert te achterhalen wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Bij de prijs hoort een bedrag van 50.000 euro. Melkpoederfabrikanten en supermarkten gaan de illegale opkoop van melkpoeder proberen aan te pakken.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 is Radio 1. En Casa Luna. Lex Bolmeijer. Ja, paar... ja. Doe mij nou maar één glas. Dames en heren, um, hartelijk welkom in het uh, Amstel Hotel, de Bar. En u weet het in het nieuws al gehoord dat vanavond de Librisprijs is uitgereikt aan Tommy Wieringa voor zijn roman Dit zijn de Namen. Um, ik dacht dat we even konden laten horen hoe Klerik uh, Polak het aankondigde. Juryvoorzitter Klerik Polak. Proberen we even nog even te Na een intensieve discussie heeft de jury gekozen voor een auteur die in deze roman grossiert in schilderachtige beelden. Prachtig geformuleerde zinnen. en tot reflectie nodende gebeurtenissen. De Libres Literatuurprijs 2013 gaat naar. Dit zijn de namen van Tommy Wieringa. En die man die heeft dus Kleingeld. Het eerste dat. Uh, ik bij een heel aantal eerdere nominaties. ja. Uh, yeah, tot nu toe waren al die vergissingen in mijn nadeel. Nu is ze in mijn voordeel. En uh, ik wil de jury heel erg hartelijk bedanken voor haar vergissing. En zo reageerde Tommy Wieringa. Hij had dan natuurlijk al meteen een grap uh, paraat. Want hij kreeg die cheque van 50.000 euro. Dat is de waarde van de Libris Literatuurprijs. Uit handen van de voorzitter van de Stichting Literaire Prijs. En die man heet Paul Kleingeld. Tommy Wieringa, van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Een beetje gekke avond is dit natuurlijk. Zeer. Om nu nog te gaan praten. Je hebt beloofd om in het water van de Amstel te springen vannacht. Ja, ja, ja, ja. ja dat was overmoed. Ja. Nee, dat, dat, dat leek me een soort sport-, sport-, sportersachtige overwinningssensatie. Uh, uh, maar nee, ik ga niet in de, de Amsterdam springen. Nou ja, mocht het gebeuren, dan, <laughs> dan zijn we erbij. Ja. Ik weet dat je een heleboel vrienden nu de Amsterdam Hotel zijn binnengelopen om je te feliciteren. Dus eens kijken wat wij nu nog um, tot stand kunnen brengen. Je bent voorwaar de allereerste um, Libris Literatuurprijswinnaar, dat durf ik wel te beweren, die uh, van rugby houdt. Misschien wel, ja. Ja, ik kan me ook niet een eerdere herinneren. Nee. Gisteren stond ik op een rugbyveld te kijken naar een wedstrijd. Het was misschien niet geheel toevallig. En toen trof het mij dat na afloop de winnaars voor de verliezers een erehaag vormen. Ja. ja. En dan passeren de verliezers de winnaars in die erehaag en dan wordt er maar, je, ja, maar je passeert elkaar. Hè. De, de, de, de thuisspelende ploeg vormt de erehaag. En daarna, komt de, de, daarna vormt de... Oké. Okay maakt niet uit wie er gewonnen nee, heeft. het maakt niet uit wie er gewonnen okay. heeft. Nee, het begint je... met de thuisspelende ploeg, die vormt hem. En daarna loopt de, ja. de, de uitspelende ploeg die loopt er doorheen. En dan... Nee, maar het is wel zo dat, dat daarna, tijdens de derde helft in, in, het, in, het, uh, in de kantine... dan wordt er uh, gedronken en uh, gezongen. Ja. En dan telt overwinning of verlies niet meer zo heel erg. Tenminste, in de meeste gevallen soms wel, hoor. Maar... Uiteindelijk is het, is het een spel dat je met z'n allen volbrengt. En uh, dan is er niet meer een soort... Ja, een overwinnaarsgevoel. Het gaat erom dat je met z'n allen iets tot stand hebt gebracht. Want zonder de ander gaat het niet. Precies. Dat viel mij trouwens ook op in die, uh, in die rugbywedstrijd. Dat dat werkelijk een teamsport is. Ja. Is dat ook wat jou daarin zo aantrekt eigenlijk? Nou, wat, wat in dat rugby... Uh, kijk, ik, ik ben begonnen als een... Als een toch wel een beetje een lulletje rozenwater. En ik had heel weinig... We hebben heel weinig fysiek uh, vermogen voor dat spel. En dat, dat is gaandeweg gegroeid. En ik ben gaandeweg uh, naar, die, naar die sport ben ik uh, gaan staan. Zoals een, een bloem naar de zon gaat staan. En ik heb uh, geleerd wat het is om... Uh, ja, ik heb daar eergevoel geleerd, geloof ik uiteindelijk. En eergevoel is wel een van de belangrijkste dingen. Waarom is dat? Dat zou je niet meteen... Zeggen, Maar waarom vind jij dat zo belangrijk? Ja, ik vind dat er maar een paar wezenlijke waarden zijn. Een eergevoel is er één van. En uh, eergevoel betekent dat je een gevoel kunt opbrengen... Nou, nee, dat, dat moet ik anders zeggen. Eergevoel maakt je uiteindelijk een groter mens. En maakt ook dat je anderen groter kunt beoordelen. Dat je dus de ander uh, ja, naar zijn merites kunt beoordelen. Dat je dus de, de, de bejegening, hoffelijkheid, een zekere grootsheid... Dat is allemaal heel moeilijk. Hm. Ik bedoel, wat, wat afgelopen weekend was... Oek de Jong die won de... Gouden Uil. Gouden Uil. Nee, dat hoort hij ook weer, de, de, de, de, de Gouden Boekenuil, zo heet hij nu. Ja. Belgisch Wat prijs. moet je dan in godsnaam doen? Weet je? Ik, wil, ik wil die prijs natuurlijk winnen, maar hij heeft hem gewonnen. Wat moet je dan doen? Moet je, je gaat hem toch niet neerslaan? Nee, dan moet je hem feliciteren en dan moet je zeggen: ja, dit is, het, is, het is een goede beslissing geweest. En uh, ik zei wel: lul. <laughs> maar. Wel met de intonatie van Rutger Hauer in uh, Soldaat van Oranje. <laughs> een beetje korporaal. Maar, maar eergevoel betekent voor mij uh, uiteindelijk heel veel. En ik heb er nooit heel sterk over nagedacht wat dat nou precies is. Dus daarmee overval je me met die vraag. Maar het is zo leidend voor me. Ja. En, dat, uh, en is ook een... in mijn vriendschappen en in de liefde. Overal is dat eergevoel een, een, een, een, een, uh, ja, iets heel belangrijks. En draagt zo'n prijswinner daaraan bij? Nee, allemaal niks. Nee, daar vijf... gaat het dus nee, niet over. Nee, daar het niks mee te maken. Nee, nee. nee ik uh, sprak vorig weekend, in, uh, ik was in New York... en daar heb ik uh, in waar, de plaats waar hij woont, uh, in Bridgehampton... heb ik James Salter gesproken. En hij is een uh, man die is opgeleid aan uh, West Point. Uh, hij is uiteindelijk gevechtsvlieger geworden. heeft in de Koreaanse oorlog een, uh, een mig neergehaald. Dus een Russisch vliegtuig. Een man die is gestaald door ja, wat, wat, wat je zou noemen militaire uh, gevoelens. Een man die, die, die ook is die begrijpt wat het is om onder mannen te zijn. En dat je dus, dus, dus niet doorschopt als iemand op de grond ligt. Ja. Dus een, een, zekere, ja, een zekere bonhomie in het gevecht. Dat moet je, dat moet je toch wel... Wel, Mannelijkheidsstrijd, strijd. Maar ja, ook. mannelijkheid, strijd. Maar uiteindelijk ook weten waar je, waar je moet ja. ophouden. Ja. En, uh, waar je je nederlaag moet uh, erkennen. En waar je je uh, overwinning... Ja, die moet je toch een beetje groots ondergaan. Alles moet je een beetje groots ondergaan. En dat is reuze moeilijk. Maar daar leidt rugby in ieder geval ook toe. Nou, ik vond het fascinerend om een aantal van die dingen... die rituelen die daar om die sport hangen te zien. En ik weet dat jij een grote rugby-liefhebber bent. Je gaat tenslotte al 25 jaar naar Dwingelo om het daar te beoefenen. Ja. Dat vind ik bijzonder. Um, wij spraken elkaar toevallig niet zo lang geleden voor Casa Luna... eigenlijk over de serie De Grens die je hebt gemaakt... Kwam je boek, dit zijn de namen, ook al even te sprake? En je zei in dat gesprek tegen mij. Eigenlijk is de lezer een soort tegenstander. Ja. In welke zin is de lezer een tegenstander? Alles wat je zegt komt, komt terug, dat weet je. <lacht> kan tegen je gebruikt worden. Ja. Nee, maar dat vond ik. Het zat in een bijzin. Daar zitten vaak de mooiste dingen, zoals je weet. En ik denk dat het waar is. In ieder geval voor, voor zo'n voor zo boek, als je, als je zo'n boek schrijft als dit, zo kunt schrijven. Waarom denk je dat het waar is? Nu geef je me wel een heel makkelijk. Maar waarom denk jij dat het waar is? Omdat het wat mij trof in dit boek... Wat ik, wat, dat, dat je um, de lezer ergens naartoe... mij in ieder geval ergens naartoe hebt, hebt gebracht... waar ik niet wil zijn. Mm -hmm. Dus je moet mijn ja. weerstand over Ja. Nou, ja, dat, dat, dat, dat is waar, ja. En daarom ook dat ik dat ik met... Ik dacht, ja, je kunt, je, de weerstand zit hem denk ik vooral in de verhaallijn van de vluchtelingen in de steppen. Ja? Ja. Daar zit de weerstand in. De, de, de, de, de andere verhaallijn is een, is een wat gemakkelijker verhaallijn over een man... die, die, die met, met alle kwalen van de oude dag... een beetje cynisch, maar met hoop op een, op een beter, uh, beter vervolg van zijn bestaan. Misschien een, een, een genadig einde. Dus dat is allemaal te begrijpen. Ja. Maar de verhaallijn waar jij het over hebt, namelijk die uit... Uiterste, uiterste, dat die verhalen die met uiterste traagheid is opgeschreven... Um, over een groep in de steppen die, waar je stap voor stap wordt meegenomen. Dat moest ook tergend zijn. Er zat geen, niks anders op dan het tergend te laten zijn. Omdat je namelijk niet het gevoel in zo'n groep... en het lijden van zulke mensen en uh, de, de hoop... Uh, alles wat die mensen ondergaan kun je niet in een paar zinnen... kun je niet in een paar alinea's. Dat moet met een, een dusdanige traagheid dat je de lezer van nu... Ik bedoel, de lezer in de 19e eeuw was daar misschien beter op voorbaarheid. Maar de lezer van nu, die heeft haast. Alles heeft haast. Alles is ongeduldig. Dat is ook, ook een manier om de dingen niet onder ogen te zien. Te hoeven zien. Want voordat, je echt, voordat je echt kijkt ben je al weggesprongen of Ja, nee, maar dat, dat, dat, is, dat is dus waar de roman als een van de weinige genres uh, ja. in exceleert. Dat je de lezer kunt meenemen op zo'n reis. En als hij zich overgeeft, dan is hij verloren. Maar hij moet zich wel overgeven. En voordat hij dat doet... Ja, dat, dat vraagt heel veel. En daarvoor heb je dus stylistisch vernuft nodig. daarvoor heb je goede formuleringen nodig. Daar heb je verrassende wendingen nodig. Dat, de, dat is allemaal verleidingskunst. Want dat spel heb je bewust gespeeld. Wetend dat je... Uh, Een wil binnenvoeren. Ja. Ja. En het is in sommige opzichten echt niet minder, denk ik... dan wat er in de, de, de, de nazi-vernietigingskampen is gebeurd. Daar, daar begint het soms op te lijken. Dezelfde ja. naargeestigheid. Nou, dat... Maar je moet dus mee, mij mee zien te krijgen. Dus ja. speel je als schrijver dan dat spel... inderdaad met mij als een soort tegenstander... dat je probeert, denkt van ja, oké, okay, ik, weet, ik weet welke zetten ik moet doen... om mij mee te krijgen. Ik hoop dat ik het weet. Maar het is inderdaad schaken tegen, tegen jezelf. Je hebt, niet een, je hebt niet een tegenstander. De tegenstander lijkt de lezer, maar de lezer kan ik eigenlijk niet aan denken. Ja. En ik weet dat die eigenlijk niet wil, die lezer. De lezer heeft eigenlijk geen zin... Hij wil makkelijk meegenomen worden. Hij wil zich niet te veel inspannen. Hij wil misschien lachen. Hij heeft, heeft zin in, in, in vertier. Ja. Maar in dit boek dacht ik: ja, maar ik wil, ik wil hem dat eigenlijk niet geven. Hij moet mee met dit verhaal. En um, ja, dus. dus, dus ja. Op een avond als deze: in, uh, in, ja. in, in, in vol ornaat, in, in mijn trouwpak, nota bene. Oh, is het je trouwpak? Dit is mijn trouwpak. Ja, jongen. Ja, mooi. En dan te verliezen in trouwpak, dat zou wel heel <laughs> eerloos zijn. Ja. Ja. Ja. Maar goed, het, is, dat is het contrast bedoel je is natuurlijk heel groot. Ja. Het is zo'n avond waarop je zo'n prijs krijgt voor zo'n boek. Dat ja. je eigenlijk ook... Nee, maar dat, dat betekent dat, dat zo'n zo jury heeft dat gezien... en uh, nodigt nu ook uh, verdere lezers uit om, uh, om dat ook te gaan zien. Ja. En dat maakt, het, dat, dat maakt de reis van dat boek een stuk gemakkelijker... Want het is niet, makkelijk om, uh, niet heel gemakkelijk nu om boeken onder de aandacht te brengen. En om, om, om lezers te winnen. En om tegen dat, dat algehele gevoel van neerslachtigheid in die boekhandel. Om daar iets tegenin te brengen. En daarom ben ik... Ja, deze prijs is geweldig. Ik ben heel gelukkig. Ja. Traagheid. Is dat, heb je ook jezelf gedwongen iets te doen wat je tot nog toe niet zo... Ja, absoluut. Die traagheid. Ja. Juist die traagheid. Ik heb nooit, ik ben, ben, ben springerig van aard. Ik, ben, uh, ik, heb, ik heb zelf ook een, een, een gebrek aan concentratie. Ik, ik, kan me niet, ik kan niet lang blijven zitten. Ik kan me heel slecht concentreren op, uh, op dingen die lang duren. Concerten in het concertgebouw. Ik begin <lacht> met jeuk. Ik begin met te, te krabben als een aap. <lacht> um, maar tegelijkertijd ben ik wel de producent van zoiets. Dus dat, dat, ja. dat is wel tegenstrijdig. Ja. Um, je, bent, volgens mij, je had ruimte nodig voor dit verhaal. He, de, de, die mensen die vanuit schaarste en verlies en armoede... de vlucht maken of de, de, de, de wijk nemen naar de wereld van overvloed. Onze wereld, denk ik dan maar even gemakshalve. De westerse wereld. Um, je situeert dat verhaal in een onbestemd rijk. Maar... Nou, ik denk wel uh, aan de grens van Rusland. Hè? Ja, je, je, je, je, je geeft toch. Het, het, het, het is aan de grens van, van, van, uh, met de westerse wereld. Het is aan de grens waar ze iets beters verwachten. Ja, precies. Je bent gaan kijken, toch ook daar? Ja. In Oekraïne. Ja. Wat heb je daar ontdekt? He, he, he, heeft dat geholpen bijvoorbeeld? Nou ja, de, daar zijn, daar, daar rond de steppen ingaan. Het Slavische fatalisme is natuurlijk iets heel... dat, dat, dat, dat moet je meegemaakt hebben, dat, dat, daar moet je verhalen van geworden. Bijvoorbeeld een verhaal dat, dat niet in het boek terugkomt... maar wat wel uh, tekenend is voor dat fatalisme... is een man, wiens zoon douanier is. En de man die haalt uit, uit uh, een van die buurlanden haalt hij een goedkope auto. En hij brengt de auto naar de grens... in de hoop dat zijn zoon hem zal laten passeren... zonder hem invoerrechten te laten betalen voor die auto... Hij stopt aan de grens. Zijn zoon heeft die dag dienst. En die zegt, vader, ik kan je niet doorlaten. Want je moet invoerrechten betalen over die auto. En die vader is zo boos dat hij de auto voor de ogen van zijn zoon in brand steekt. Dus dat fatalisme, dat is een verhaal dat heb ik gehoord uit de mond van mijn tolk. Hij had een vriend die dat had meegemaakt. Dat was zijn vader. En dan dacht ik, ja, maar dat hoor je hier niet, zulke verhalen. Zulke verhalen zijn hier niet bekend. Daar, daar is daarom, het, daar, daarom moet je reizen. Je moet reizen. Er zijn... Er is, sorry, ik krijg telefoon. Um, er is geen andere oplossing dan af en toe op weg te gaan... en dat soort verhalen te horen... die dan niet zozeer uh, dienen als, als direct uh, decor voor het verhaal... maar wel om, om de geest van zo'n land te kunnen ja. begrijpen. Ja. Um. Ik weet niet of het een goed verhaal is, maar ik was echt verrukt toen ik ja. het hoorde. Nee, dat snap ik wel. Je hebt het niet gebruikt, volgens mij. <lacht> <lacht> dan moet alles als een schrijver denk ik, aarzel je natuurlijk. Of dan denk je, dat kan ik gebruiken. Ja, um, er zitten... Er zitten... Wat, laat, laat, me, laat me een passage. Ja, eigenlijk, het is zelfs langzamerhand rustig aan het worden in de bar van het Amsterdam Hotel. Maar je vrienden staan op het terras. Ik heb nog steeds, ik heb nog steeds geen, geen champagne gehad. Jongens, kan er wat champagne doorkomen? Suzanne, heb jij een glas voor me? Het heeft... Er zit, veel, uh, er zit veel Chinese wijsheid in, hè? Ja. Ik laat maar één passage, die ik ook wel echt. Uh, even voorlezen: van, uh, Over de, de commissaris van politie, die heet Beg en luistert naar een toespraak. en hoort dan daarbij de eerste keer over een oude Chinees die Confucius heette. Confucius zou, als hij het. Laat voor... mij dat voorlezen. Dat vind ik namelijk het allermooiste wat er is. Dat vind ik. Dat, dat heb ik. Ik begin. Beck luisterde naar zijn toespraak. Het was de eerste keer dat hij hoorde over een oude Chinees die Confucius heette. Confucius zou, zei Dinis, als hij het voor het zeggen zou hebben gehad in een land, als eerst het taalgebruik verbeteren. Want als het taalgebruik niet juist is, dan is wat wordt gezegd niet dat wat bedoeld wordt. En als wat gezegd wordt niet is wat men bedoelt, komen er geen werken tot stand. Komen de werken niet tot stand, dan gedij je de kunst en de moraal niet. Gedij je deze niet, dan is er geen juiste rechtspraak. Als er geen Juiste rechtspraak is, dan weet de natie niet wat te doen. Daarom moet men geen willekeur dulden in het taalgebruik. Dat is waarop alles aankomt. Ja, en dat is wel komt, leuk. Hoe, hoe is het? 3000 jaar oud? Deze uitgave. Oh ja, zeker. Ja, ja, maar dat is dus goed, hè? want er staat dus achterin geraadpleegde literatuur. Confucius, de gesprekken uitgeveraar Augustus, daar komt het uit. Amsterdam, 2013. Er staat een boek dat nog niet verschenen is. Christopher Schipper heeft de gesprekken van Confucius vertaald, ja. maar durft nog niet met zijn vertaling naar buiten te komen. En uh, heeft mij Dankjewel. als uiterste gunst, wat ik heel, heel bijzonder vind, dus inzagegunt in zijn vertaling tot dan toe... En daaruit heb ik geciteerd. Maar er staat hier dus 2013, terwijl het boek ja, ja, in 2012 is, is verschenen. Het is mij eerlijk gezegd ontgaan. Iedereen hè, Tom is het natuurlijk. Zo goed lezen wij. Maar dat is zo'n zo zo... ja, nee, zo, zo leuk verhaaltje uit de genezen van dit boek. Waanzinnig. En jij wist dat. Nou ja, jij ik wist, voert ik wist... gesprekken met Christopher Schipper nou, Ik heb, over ik Confucius. heb hem dus gevraagd of ik dat mocht gebruiken. En uh, ik wachtte voortdurend op zijn vertaling. En ik wilde dit boek eigenlijk ook niet eerder laten verschijnen dan voordat ik zijn, voor, van zijn vertaling gebruik kon maken. Omdat er wel een vertaling was van Confucius, maar nog niet een, een hele goede. Een ja. eentje die was vertaald uit het Engels. En niet het, nee, waar, waar hij het nu uit vertaalde ja. in het Chinees. Wat ik zo mooi vind is dat jij dat je, dat je, uh, deze roman, Dit zijn de namen, uh, Tommy Wieringa. Die moet, dat, moet je, dat is een accuze. Een, een, een, een jacuze. Het is een denk aanklacht. Dat? Ja, dat is het. Ja. Dat denk ik niet. Dat, dat... Nou ja, ik, wil wel, ik wil wel dat mensen nadenken over waarbij... Maar dat, dat klinkt bijna als een Postbus 51 uh, sportje. <laughs> um, als ik kan bewerkstelligen dat iemand nadenkt over het leven van een ander, dan ben ik gelukkig. Maar een zit er niet in. Omdat ik begrijp ook dat mensen... zich niet het lot van de ander voortdurend kunnen aantrekken. Iedereen heeft genoeg aan zichzelf. Zoals, zoals Jozef Rood zegt... Uh, het hart van de mensen, meneer, het is niet slecht. Het is alleen een beetje klein. Er passen alleen maar vrouwen en kinderen in. En meer eigenlijk niet. Ja. En dat, dat, dat, daar, dat is natuurlijk... Dat, dat is een van. uitspraak van een geweldig groot uh, uh, mededogen. Maar uh, wat ik wou zeggen namelijk is dat dat... Dat je dat in via zo'n citaat van uh, Confucius betrekt... En dat vind ik dan slim. Of, of, of dat vind ik effectief op het taalgebruik van mensen. Ja. We zijn onzorgvuldig. En dat, daar zit namelijk heel veel. Dat, dat, dat, dat lijkt zo achterloos als van nou, je doet je taal is niet goed, maar er zit zoveel meer in. En dat vind ik. Een vriend dan. van mij is rechter. En hij heeft allerlei rechters in opleiding onder zich. En hoe vaak die rechters in hun uh, uh, pleidooi of in hun oordelen zeggen, eigenlijk. en Misschien. En dus allerlei omhullend taalgebruik. Dus dat ze ja. niet eigenlijk wordt gebruikt als een. Als een, als een, als een, als een uh, ja, het is volstrekt niet effectief en accuraat. En je moet precies zijn. Als je een oordeel veld zowel in de, in de literatuur als in, als in de rechtspraak... moet je precies zijn in je taalgebruik. Je kunt daar niet mee sjoemelen. Want als je daarmee sjoemelt, dan gaat de betekenis verloren. Ja. En als de betekenis verloren gaat, ja, dan weten we niet meer wat er wordt bedoeld. En dan is dus de natie in verwarring. Zoals onze kinderen op onze middelbare scholen in verwarring zijn. Ze weten ja. niet meer wat er wordt bedoeld. Dus daarom, daarom vind ik eigenlijk dat, dat boeken weer absoluut verplicht moeten worden. Twintig per leerling tenminste. Gewoon omdat die, die taal weer goed... Te... Ja. Hoe vaak ik niet hoor, ja maar je begrijpt toch wat ik bedoel. Iets slechts geformuleerd dat zo wordt gepamperd. Ja. Vandaar dat je ook... Um, we hebben het daar eerder over gehad. Uh, de toen nog aanstaande vorst Willem-Alexander. Uh, twee romans per maand bent gaan toesturen. Dat is eigenlijk vanuit diezelfde... Nou, ah, nee, dat is niet, niet, niet omdat ik denk dat hij, dat hij de, de taal niet beheerst. Maar dat is meer om... Dat was echt bedoeld als een handreiking vanuit het rijk van de letter. En niet iets anders. Het is, nee, dat uh, begon, nee, maar Het begon als gimmick. Het begon als gimmick. Ik dacht, dat nou, is misschien wel aardig om te doen... Maar intussen ben ik, ben ik, denk, denk ik, ja, beschouw ik mezelf als een soort onbezoldigd uh, bibliothecaris van de, van de hoofdbibliotheek. <lacht> dat, dat is toch een niet... prima rol. <lacht> ja. Nee, maar dat gaat toch over hetzelfde, over de waarde van taal Ik denk, ik taalgebruik. denk, dat, dat, ik denk dat dat een ongelooflijk belang heeft, ja. En ook voor een koning, mocht hij dat niet al hebben... dan uh, zou hij dat uh, bij deze gratis en voor niets en zonder enige bijbedoeling aangereikt kunnen krijgen. Ligt daar ook de kracht van de, van, de, van de roman en de toekomst dus van de literatuur? Ik, ik, ik, je wordt weer gebeld en je kijkt even ongeduldig op je horloge. Ik, ik, nog een paar minuten, dan laat ik je los. <laughs> heus, maar je je, je zet zijn nou naar de play. Ja, dat kan zo wel. Doe ja. <laughs> maar in het, in het champagneglas. <laughs> maar... Um, ook de Jong, eh, eh, genomineerd ook voor de Libres, die hem dus niet gekregen heeft... die kreeg weer een andere prijs voor Pieren en Oceaan. Schreef een stuk over de toekomst van de roman. Ja. Ligt, dat, ligt die toekomst Dat ga ik de... ook doen, hè? Ik ben voor de, vast. Ik ben ook uitgenodigd in dezelfde reeks. Daar heb je een, en er zijn drie auteurs gevraagd, uh, Ook de Jong, Van der Van der Meer en ik... Ja. om ons over de toekomst van de roman te buigen. Ja. En ik weet niet helemaal wat daarmee bedoeld wordt... maar ik heb er wel een paar gedachten over, ja. Maar zit het dan ook niet precies in. in, in, in... Nou ja, er is, er is een gevoeligheid die uh, uh, stel je voor dat de roman of de literatuur kwetsbaar is. En dat. Dat, dat we in een soort. ja, je hoort uit de boekhandel hoor je, je, je hoort slechte berichten. Het gaat niet goed met de literatuur. Het gaat wel goed met bepaalde boeken, maar het goed, gaat niet goed met de literatuur aan zich, lijkt. Ja. En, uh, ja, dus daar, daar, daar zijn we op... Maak je om daar iets over te zeggen. En dat gaat dus met die literatuur. Als, als het, stel je voor dat het verloren zou gaan. En ik probeer me, in dat essay probeer ik me voor te stellen... een toekomst zonder de literatuur, zonder de roman. En vooral de roman. Hmm. Volgens mij gaat daar een, een, een soort gevoeligheid mee verloren... die je vindt bij bijvoorbeeld Jozef Rood, die ik net noemde... bij Isaac Babel, bij... Uh, A.L. Snijders, bij talloos veel schrijvers. Maar een gevoeligheid die te maken heeft met de zintuigen van reeën en van hazen. Daar ben ik naar op zoek. En dat is iets wat je niet vindt in andere genres. En ook wat het, de roman als belang heeft. is dat je. in niet één ander genre. wordt uitgenodigd. om je zo langdurig te verbinden. met het lot en het leven van de ander. Ook niet met de series op HBO. Er is geen ander genre. Ja. Ik, weet, ik weet nu niet meer of je dat verhaal over die grote Amerikaan die je gesproken hebt, wat is het twee weken geleden, afgemaakt ja. op Salter. James Salter, ja volgens mij een romanschrijver die we niet zo goed kennen. S vind nee, maar dat, dat vind komt... Er die, die komt een stuk, hè? Dat komt eens... binnenkort, ja. Daar ga ik een, uh, in ik de Volkskrant. Een, uh, ik heb hem vorige week ontmoet in, uh, in, in, in New York op Long Island... en daar ga ik een stuk over schrijven, ja. Nee, dat Want is al, dat een, ook een schrijver... De, de, de aller, die is de je... allerbizonderste ontmoetingen die ik ooit heb gehad, ja. Wel... Wat wil je vragen over hem? Of je in dat, dat oeuvre ook iets van die gevoeligheid van reeën en hazen vindt. Ja, ja. En, en, en wat is dat dan precies in, in de literatuur van die man die nu 86 uh, zijn, zijn, is? Zijn methode is, is juist, hij zoekt het in het oppervlak. Hij zoekt het in de, in de beschrijving van hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe ze, hoe ze met elkaar praten. Hij geeft geen enkele duiding. Het is alleen maar dialoog. En oppervlaktebeschrijving. Maar daaruit barst zo'n wereld aan gevoel en sensatie en, en, en wellust los. Maar zonder enig effect bij jacht. Heel precies. Zonder bijvoeglijke naamwoorden. En uh, heel weinig. Heel precies en met, met, en dat is een woord dat ik toch steeds belangrijker ga vinden in de literatuur. Heel zuiver. Want zuiverheid, daarom ontbreekt het veel schrijvers, vind ik. Misschien kunst in het algemeen, maar schrijvers in het bijzonder. Zuiverheid. Ja. Hm. Eergevoel, zuiverheid. Dan hebben we toch een ja. paar essentiële ja. dingen in het wereldbeeld van Tommy. Ja, ja, wat is zuiverheid? Daar dat kun je dan weer een, een, een volgende kazaloon over vullen. Maar zuiverheid <laughs> is wel uh, waar ik naar streef van. En wat ik ook zoek in het werk van anderen. Dat is een, uh, dat is een uh, kwetsbare kwaliteit. Intussen is Suzanne Holzer... Aangeschoven. Uh, redacteur heeft zich ook met jou over dit boek gewogen. Daar wil ik graag nog even met jou over doorpraten. Maar dan is het het goede moment om jou te laten uh, pissen Dankjewel. en naar je ja, vrienden te gaan. Ga en even jouw muziek uh, uh, te laten horen, want het is, dat is Beethoven nu. Ja, heel goed. Sonaten? Door wie? Ik wist het niet. Weet je het? Nou, Maakt niet uit. Zeg maar. Laat maar komen. Dankjewel, Tommy. Goeie Nou ja, zuiverheid. Ja, dat spreekt er uit. In ieder geval uit deze late pianosonaat van uh, Ludwig van Beethoven door Mitsuko Uchida in Vivatian Antropo. Susanne Holzer, redacteur van de Bezige Bij. Dus, dus ja, ja, wat ben je dan eigenlijk? Een soort maatje van Tommy Wieringa? Wat, wat, een klankbord? Een, een tegenstander? Wat ben je eigenlijk? Er zijn vele. Archetypes denkbaar, wat je zou kunnen zijn. En misschien wel in verschillende gedaanten op verschillende momenten. Het hangt een beetje af van in welke fase het boek is. Um, ja. Nou, hier ben je natuurlijk ongelooflijk mee uh, feestvierder. <laughs> dus dat is uh, ja. nog eens een andere rol. Ja. Maar het is toch steeds controleren van wat gaat er om in een auteur? In welke fase van een boek is hij? Wat is er nodig? Moet je met rust laten? Moet je vragen? Moet dat, je duwen? Wij horen daar eigenlijk zelf nog nooit iets over, hè? over dat proces. Ja. Want wat wij krijgen ook nu weer, dat zijn die afgeboeken, mm -hmm. waar je dan nog als criticus wel of niet je commentaar op hebt. Maar daar gaan vaak ingewikkelde processen aan vooraf, voordat het, voordat het daar is. En daar weten wij als publiek niks van. Nee, het is eigenlijk een heel erg specialisme, toch ja. wat redacteur zijn. Omdat het heel veelomvattend is. Het is per boek, per auteur is het verschillend. En wil je dit kunnen uitleggen, dan moet je al ja, degene die dit uh, moet begrijpen... zover ja. meevoeren in het proces. En dat betekent ja. dat je toch ook veel vakkennis moet hebben. Maar ook de, ja, de hele... Intuïtie over de verbeelding wat dat boek is. Ja. Zit een boek op een gegeven moment helemaal qua structuur goed in elkaar? Loopt het? Is, komen de karakters? Wie vertelt het nou eigenlijk? Hier is het, het perspectief van dat jongetje wat belangrijk is. Maar nou, hoe. hoe... Dus een, een, van de, een van de vluchtelingen die de grens oversteken is een jongen. Zijn, ja. Er zijn vijf ja. mannen, een vrouw en een jongen. Ja, en dan, nou ja, op het moment dat een Tommy met dit boek bezig is, hij. Ik rond dat af en ik krijg dat nou ja, ongeveer perfect in een mooie vertelling op mijn bureau. Maar daar ga je erover praten. Ik kijk, het brengt mijn verbeelding aan de gang. En als er dan nog dingen zijn waarvan je voelt van nou, is het evenwicht en de structuur wel helemaal goed komt. Is dat verhaal wat je in je hoofd hebt. Dus heb je alle kansen benut om ja. het te vertellen. Wat, wat was je eerste reactie toen je dit op je bureau kreeg? Ja. Dit zijn de namen. Ongelooflijk. Dankbaar dat gewoon zo'n mooi perfect werk in deze in, met een bijzondere stem in de Nederlandse literatuur. Maar staat. het was, het was dus... nog niet perfect, toch? Toen jij het... Nou, als ik het lees, acuerdo. dat is namelijk toch wel het grappige misschien, dat ik lees het. Um, ik, uh, ik, als ik het lees, dan zie ik het perfecte kunstwerk. En dat kan als het in potentie aanwezig is. Dus ik hoef alleen maar de vragen te stellen... die dan dat wat ik zie in mijn verbeelding... Het, nou ja, daar, daarop moet ik het op controleren. Dus het is inderdaad wel zo, die, die verschillende blikken... Dan in een vroeg stadium zal ik het niet zo snel aan een collega geven... van publiciteit, van gaan er maar eens aan de slag... omdat die dat filter... Niet heeft. Of ja. dat bijna jij ja, misschien het omgekeerde van een filter. Dus jij moet eigenlijk jij, als redacteur. Een boek is nog niet af, maar in ontwikkeling. En dan is een auteur kwetsbaar, neem ik aan. Beslist, Ja. Daar moet je het psychologische vermogen Absoluut. voor hebben om ja. met die kwetsbaarheid het, om te gaan. Je, een... heel, je moet heel een soort veiligheid bieden. Dat, het een, dat dus de. Ja, als, als zo'n boek intact is en goed is... dan moet je daar ook iemand heel erg over geruststellen dat dat zo is. En dan is het wellicht nog in meer soms in meerdere, soms in mindere mate te verzetten werk. Wordt dan licht, omdat het is om het te perfectioneren. Dus het is niet het, het, het, het, de schoolfrik die zegt... ja, maar dit en dat deugt er nog niet aan. Omgekeerd. Het is je kijkt naar de potentie. Als je leest als redacteur, dan zie je... Alle mogelijkheden. En vanuit voer ik het gesprek. Ja. Dus je moet psychologisch gedreven zijn. Maar ook een soort gevoel hebben voor de utopie. Die in zo'n kunstwerk zit. Eigenlijk. Dat moet je zien. Je ja, moet zien. de perfectie ervan. En als het verhaal klopt. Als het, de, het zuiver is. Om maar aan te sluiten. Dan um, is het niet zo moeilijk. Dan kun je alles met, kun je pakken. Dan kun je daar het gesprek ja. over aangaan. Dus, um, Tommy weer gevoelig? Of is hij heel sterk als hij in zo'n zo proces zit? Wat je is hij heel kwetsbaar? Moet je heel voorzichtig nee, zijn? het is heel open. Het is, je bent hetzelfde brein op dat moment. Dus het is, dan gaat het niet meer over... Heeft zij gelijk of, ja, ja. of is dat je standpunt? Het is hetzelfde waar je het over hebt. Ja, ja. Dus, ja. Dat gaat over opperst vertrouwen dan. Beslist, ja. Dat en maar hij moet maken, jou ja. ook heel erg vertrouwen, want anders verzet hij zich tegen de dingen die hij. Nee, aangeeft. dat is wel een voorwaarde dat dat in orde is, ja. Ah. ja. Ah. <laughs> en um, ik zei net tegen hem: Dit is volgens mij een een een, jacuse, een aanklacht. En dat. Ik, uit zijn reactie kon ik eigenlijk opmaken dat. Zo ziet hij het niet. Nee, nee, nee. Dat, dat, ik, verbaast het jou ook? Ja, verbaast mij ook. Ja, ik heb het beslist ook niet zo gelezen. Het nee? is. Dus, ik lees het ook wel in de traditie waarin dit staat. In de bijna de. de, de. Literatuur die rond, rond de oorlog ook geschreven is, de Joodse ja. literatuur. En daar is het ook een soort constatering van hoe een wereld is. Dus het is het observeren, het is het maar ook teruggaand in de hele vertelling. Natuurlijk bijna naar 2000 jaar terug. Het, de hele metafoor die erin zit van het ontstaan van de religie, van een volk dat door de woestijn trekt en zichzelf moet definiëren. Dat is een uh, ja, meer een, een, een analyse. Een kijken naar de geschiedenis, een mogelijkheid om erover na te denken. Over, er over na te denken hoe ontwikkelt een, een volk zich verder. Welke, als je toch hier naar kijkt, dan is het. Eigenlijk denk je, ja, sinds 2000 jaar is er niet zoveel veranderd. Dus uh, we moeten, hoe gaan we die volgende 2000 jaar vullen? En ik denk dat je dan met, een, ja, ik heb het zo beslist niet gevoeld. Ja, er, zitten, er zitten twee verhalen in. En één, die, die beschrijf je nu, dat is eigenlijk het ontstaan van een geloof. Maar wel uit de allerdiepste en bitterste wanhoop... ontstaat hmm. een vorm van eigenlijk meer een soort rieten, bezwering. En, en dat, hmm. hè, daar kun je de eerste stappen van een soort ontstaan van religie in zien. En als je het boek nog eens overleest, dan zie je hoe dat al heel vroeg wordt aangekondigd. De, de, de, het jongetje waar je het net al over had, wordt al heel vroeg uitverkoren genoemd. En dan heb je nog helemaal geen idee van waar het uit terecht zou komen. Dus Het is uiteindelijk ook heel slim, wordt het allemaal opgebouwd en uitgewerkt. Dat is dat ene spoor. Maar dat andere spoor gaat over mensen die... en niet bij ons binnen mogen komen, en aan hun lot worden overgelaten... en... Um, ja, dat heeft een soort, vind ik een soort onge ongenadig harde spiegel voor ons in de westerse samenleving. Over hoe wij ons willen afsluiten voor mensen die buiten staan. Ja, ja, dat daar, is daar kan je zeker, toch niet anders dan... Zo kun je het lezen. Nee, dat is zeker. Daarin is het een zeer schrijnend portret. Ja. En dan, dat is. Uh... Nou, ik denk dat dit boek 30 jaar geleden niet zo geschreven had kunnen zijn. Ja. Ik denk ook de hele ontwikkelingen in Oost-Europa... waar hij natuurlijk ook wel een grote Tommy, een inspiratie ja. gevonden heeft... Uh, naar nou, hoe zo'n maatschappij in elkaar zit. Dat verschilt nauwelijks van het Wildwesten... waar Clint Eastwood een rol in het speelt dat is hetzelfde. Ja, werkelijk de wet van de sterkste en de, de wet van de straat, die geldt. Dus, en het, in die zin kan ik je wel volgen dat het in onze maatschappij zo hard en naar ook is. Ja. Dus dat, dat deel ik dan toch wel, dat uh, kan ik zien. Er is iets wat fascinerend is in, deze, in, de, in, de, in de toon van het boek. Het heeft iets van een parabel bijna. Mm -hmm. Van een zekerheid. De, de, de, misschien vroeg me af of jullie daar in, je, in, je gesprek, in de gesprekken die jullie gevoerd hebben... ook het op die manier hebben benoemd. Niet als parabel, maar... Het, het, het, het, het zingt zich bijna los van de actualiteit. Mm -hmm. Dat ja. je het bijna ja. niet kan definiëren van het is in dat land en het is ja. dan. Ja, er komt op een gegeven moment een mobiele telefoon langs, ja. dus dan denk je: oké, okay, het is toch ja. wel weer nu. Mm -hmm. Maar het, en die personages, die worden ook aangeduid met stroper heet hij, of neger, of vrouw of ja. kind. Dus die krijgen bijna die, worden bijna. die zijn bijna niet meer van vlees en bloed. Een soort oermotieven. Nou, ja. Precies, ja. archetypisch zijn het. Mm -hmm. heb, je, heb je het daarover gehad? Want dat is een gevaarlijk. Procede, of procedé gevaarlijk, maar dan kan het abstract worden. Nou, dat wordt het niet in dit boek. Dus in die zin, ja, we ja, het niet zo over gefilosofeerd. Want wat zou het worden als? Ja. Dus het is veel meer van wat staat er en wat moet het zijn? Dus dat is... Uh, uh, en, en dan voel je van, blijf je bij de mensen, bij het verhaal? Ben je ja. daarbij betrokken? Is het... Uh, dus daar controleer je op, daar heb je het over. En, dat, is, um, en ja, dat, dat zat al zo goed in elkaar. Dus dat, dat was ook niet zo'n noodzakelijk onderwerp ja. van gesprek. Um, Tommy gaat een stuk schrijven voor de krant. Dat heeft Oep de Jong ook al gedaan. En Vonne van der Meer ook over de toekomst van de roman. Dat is iets... Ja, jullie zijn als uitgeverij er bezig bij, denk ik, bij, uitermate verheugd dat de Libris-prijs dit jaar naar een, een van jullie auteurs gaat. Dat hoef ik natuurlijk niet te vragen. Um, hoe levens... Ja, het is, het is, ik weet dat het al een oude vraag is. <laughs> Waar zit voor jou de toekomst van de roman? De kracht, de levenskracht van de literatuur? Nou, die zit erin dat mensen altijd verhalen willen vertellen. En of er nou e-books zijn of wat dan ook. Maar die ja, de behoefte. Niet uit, ja. De vorm maakt niet uit. Maar ik denk dat er altijd zijn er mensen zijn die, die willen vertellen. Dat er altijd weer een tegenbeweging is als de televisie met zijn soapste dominant is. Dus dat er een hele generatie komt die denkt, nou dat is van onze ouders, dat willen we niet zien. Op zoek gaat naar nieuwe bronnen. Ik ben daar helemaal niet pessimistisch over. Dat, is, uh, dat gaat wel door. Nou goed, dan, dan zal dit ongetwijfeld uh, uh, een steentje uh, bijdragen. Um, Susanne Holts, ik dank je hartelijk. Graag gedaan. Ik wens je nog veel succes. Veel plezier natuurlijk vanavond. Denk je dat Tommy uh, het water in gaat springen? Zo, dat hij. Dat hij het water in springt van de Amstel? Nee, dat doet hij wel. Ja, dat doet hij wel. Ja, gaat hij dat? <laughs> nou, dan moet hij snel zijn, dan kunnen we het nog mee. Nee, pak ook. Maar goed, hij, ja, heeft, al, het hij heeft het volgens mij al een klein beetje gerealiseerd door te zeggen... het is overmoed. Maar goed, ik dank je hartelijk en ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Sanne Holts, redacteur eh, namens de bezig bij... die zich gebogen heeft over dit prachtige boek. Dit zijn de namen eh, van Tommy Wiering. We hadden het er al eerder over en toevallig vanavond nog een keer. U weet dat zometeen, dat doen we wel gewoon, het eh, hoorspel volgt... Um, daarna heeft Els een programma gemaakt, een heel tweede uur. Dat gaat over, en, uh, over dit boek, maar net zo goed over de andere genomineerden. Want dat zijn ook vijf prachtige romans. Waarvan ik er ook nog wel één of twee had willen de prijs had willen geven. Hoor, deze ook. Maar is altijd, ik vind dat altijd zo raar dat er dan een paar mensen zijn die, die hem niet krijgen. Maar goed. Um, daar bestellen we in ieder geval zometeen na één uur nog eens uitgebreid aandacht aan. En dan hoort u ook passages uit dit zijn de namen, maar ook die andere vijf genomineerde Libris romans. En dan wens ik nog een hele goede nacht. En dan gaan we kijken of het hier nog lang onrustig blijft in de bar van het uh, Amsterdam Hotel. Ik. ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Nee, dat is jij. NCRV. De NTR presenteert... De Spin. Een radiocrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. Wel en wat mag ze niet bij het opsporen van criminelen? In Aflevering 26. Politiebericht. Hoe lang nog? Uh, langer als jij je mond niet houdt. Ken, ken jij Willy? Elke Willy. Oh, Willy, de portier. Tien jaar lang de beste kraker van de stad. Geen slot dat die man buiten kon houden. Hij heeft me alle kneepjes van het vak geleerd. Het verhaal gaat dat hij altijd met een buiging de deur openmaakte... voor zijn opdrachtgevers. <laughs> ik dacht dat ik stil moest zijn. Ja. Hij is gestopt toen er steeds meer digitale sloten werden verkocht. Geen lol meer aan voor de echte vakman. Meneer Hofstra? Mag ik u vragen te gaan? Ik had Armin getipt dat de politie van Amsterdam wist... waar hij zijn voorraden had opgeslagen. Schijn eens bij. Armin had zijn maatregelen getroffen en was weer onzichtbaar geworden. En daar... Voorraden van de club. Voor Amsterdam dan. Want zonder dat hij het wist, kwamen wij steeds dichterbij. Hey, kijk eens. Jezus. Zou hij een feestje geven? Hoeveel denk je dat dit is? Een kilootje of 50, 60? Is dit ons spul? doen we? Ja, wat kunnen we doen? Armin oppakken voor wapenbezit? Ja, dan kunnen we de directie wel vergeten. Staat deze loods officieel op zijn darmen? Maar nou, volgens mij niet. Ik zeg, ja? een zendertje erin. En die Armin goed in de gaten blijven halen. Dit hele pand is van mij. Ja, van de grond tot de nok. Met een doorlopend huurcontract van acht jaar is dit een stabiel rendement. Als mijn vader dit had kunnen zien, had hij in zijn broek gescheten van het lachen. Jezus, man, wat een pokker. Dat is zo'n klein ding. Zijn dit zijn mobiele kopen? Hé. Ga je wel goed, Trompie? ziet er een beetje afgetrokken uit, man. Slecht geslapen. Je bent toch niet boos? Of bang? Weet je al wat je wilt doen met dat geld uit Luxemburg? Sparen? Mag ik een suggestie doen? Spanje. Wat? Een vakantiepark in Spanje. Ideaal. De lokale overheid heeft. Ga je weer, man? De, de overheid daar stimuleert dat soort projecten. Het hele land draait op toerisme. Als het nodig is, knijp eens een oogje dicht. Ja, klinkt goed. Zal ik het aanzwengelen? Gooi dat ding in de man. Dat is niet gezond, hoor. Oh, een uh, mobiele telefoon wel? De zoon van Jacques Trompenberg? Oké. Okay. Bedankt. Over en uit. En? William Trompenberg, advocaat, annex-fiscalist. Heeft vorig jaar het bedrijf van Papa overgenomen. Is betrokken bij een paar Zuidas projecten. Ja, is die schoon? Gerard kan niks vinden. Hij kan onschuldig zijn. Als hij met Armin omgaat? We moeten verticaal denken, hè? niet horizontaal. Armin brengt ons bij de directie, Trompenberg niet. Oh, wacht, wacht, wacht, wacht. Die Trompenberg interesseert me niet. Ik wil Armin niet kwijtraken. Wacht nou even. Daar, donkerblauwe station. Wat? Kijk eens hoe keurig die achterarmen aanrijdt. Het godver. Ik wil niet weer toekijken hoe een target voor mijn ogen wordt neergemaaid. Zie je wat? Gewone Hollandse koppen. Ik ken ze niet. En Armin? Die staat met zijn neus in de platenbak. <laughs> en dan heeft een van die mannen uit de stationwagon zeker ook plotseling interesse in popmuziek. Ja. Inderdaad. Eentje is naar binnen en de ander staat buiten te wachten. Het is toch geen observatieteam, hè? Goedemiddag. Ja, ja, ja, ik weet het. Ik ben laat. Slecht geslapen? Als je slecht geslapen hebt, is dat het laatste wat je wilt horen. Sorry, ik ben gewoon een beetje moe. Ik wou dat je even gebeld had. Dan had ik je afspraken kunnen verzetten. Ja, ik dacht dat ik vandaag shit was. Geen paniek, geen paniek. Hij is er nog. Oh. Het spijt me verschrikkelijk. Ik was mijn agenda vergeten en ik was in de veronderstelling... Wat een we... verboord. Elga maakte een uitstekende espresso. En ik vermaak me kostelijk met deze wonderlijke collectie. Afhaal me nu. Oh. Sushi, Italiaans, Ethiopisch zelfs. Tja, ach. Veel late avonden, hè? Wie anderen kent, is wijs, maar wie zichzelf kent, is verlicht. Nou, ja, mooi. Van wie is dat? Van de Chinese wijsgeer nam -ke staat op deze menukaart. <laughs> uh, wat kan ik voor je doen? Ah, het wordt wel een beetje krap nu. Hè? Zullen we het gewoon morgen doen, bij de lunch? Een echte lunch. En om je vingers bij af te likken. Oh. nodig ik pijper ook uit. Kunnen we even bijpraten? Bijpraten? Ja, dat lijkt me nodig. Eén uur? In de vierjarige tijden? Oké. Okay. Dan zal ik Helga wel vragen of ze een extra cirkeltje wil zetten in je agenda. <laughs> Nee, nee, dank je. Denk je dat die kunstenaar van dit meesterwerk trots is dat hij hangt in dit soort hotelkamers? Nou, ik ben er al niet trots op om hier te zijn. Hm, voel je je vies en misbruikt? Ik baal gewoon van het stiekem gedoe. Ja, ja. Wat is het alternatief? Gewoon openbaar maken? Ik ben ontroerd. Echt. Ontroerd? Tja. Dat je je baan op zou willen geven voor mij. Echt. Ho, ho, ho. Ik wil helemaal niet... Want je uh... snapt dat dat gaat gebeuren, toch? Een officier van justitie en een rechercheur die op dezelfde zaak zitten. Eén van ons tweeën zou moeten vertrekken. En schatje, dat ben ik niet. Ik heb eens naar huis? Zeg, moest jij mij niet dringend spreken... Of was het alleen maar een smoes om me hierheen te lokken? Jij hebt Amsterdam toch gewaarschuwd dat ze van Armin Oost moeten afblijven? Ja, dat heb ik ze meer dan duidelijk gemaakt, ja. Cor en ik hebben een OT gespot. Een observatieteam? Weet je dat zeker? Als wij ze al spotten, hoe lang denk je dan dat het duurt voordat Armin Oost iets in de gaten krijgt? Kun je nog een keer? Ja. Beter indraaien. Hé, hey. hey, nog een keer. N nog een keer. Kom op. Wat doet jouw linkerbeen? Ik hoor je niet. Links volgt rechts. Precies. Maar niet een dag later. Meteen bijstappen. Baas. Je moet... Baas. Even niet, Regilio. Je moet weten waar je gaat trappen voordat je... Bas, er is iemand voor je. Ga jij maar vast naar de speedball, oké? Okay? Oké. Okay. Goeie zweetlucht hier. Wat jij, Menno? Ah, zullen we even naar m'n kantoortje gaan? Nee, nee, nee, nee, nee, man. Ik wil dat bokswondertje van je bezig zien. Hey, Nora. Ja? Alles goed? Ja. Dit is Menno, zijn maat van me. Hey. Gefeliciteerd met je eerste overwinning. Gefeliciteerd. Oh, dank u wel. was inspirerend. Geen angst. Alleen de pure wil om te winnen. Het was niet zo moeilijke wedstrijd. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Elke wedstrijd tegen een onbekende tegenstander is moeilijk. Ja. Meneer, kan ik je weer zien winnen? We houden je op de hoogte. Ik voorlopig niet. Wat? Ja, ik ben al ingedeeld, maar dat andere meisje durft niet. Durft niet? Ja, <laughs> ze zegt dat ze het prijzengeld te laag vindt. Maar een vriend van mij traint met haar... en die zegt dat ze gewoon bang is voor Nora. Hé, ah. hey, hey, hey. jij moet wel door, hè? Je komt niet verder als je alleen maar tegen boksballen vecht. Nora, ga jij even terug naar de speedball voordat je verzuurt? Oké. Okay. Dag, meneer. Dag, Nora. Zullen wij even... Menno, kijk je even naar Nora? Misschien steek je er nog wat van op. Da. het hol van de leeuw. Waarom kom je hier? Met die Menno? Is er iets wat ik moet weten? Ik moet gewoon een beetje aan mijn veiligheid denken. Aan veiligheid denken? Wat is ik nou... wil je persoonlijk spreken over een nieuw vrachtje. Je moet... Wat? Is dat wat ik denk dat het is? Dat is tijdelijk. Onder zijn bureau. Betaal ik hem een klein fortuin? Bewaart hij het onder zijn bureau? Er zijn hier de hele dag mensen. Niemand die de dingen had. Hé, hey, hey, het is jouw geld. En zolang het daar staat, kan je er niks mee. Ik, ik heb wel een mannetje voor je die het aan het rollen kan krijgen. Wat voor mannetje? Een geldmannetje. Brengt het via de linkerdeur de bank binnen... en haalt het er via de rechterdeur gewassen weer uit. Geïnteresseerd? Kan ik nog iets voor je doen? Uh, nee, ga lekker naar huis. Ik, ik moet nog een paar rapportjes opstellen. Ga nu niet te lang door, hè? Anders ben je morgen weer een wrak. Ja, ja, ja. Ik meen, je moet af en toe ontspannen, Wil. Ja, maar ik haal alleen even in wat ik vanochtend had willen doen. half uurtje, beloofd. Wel trusten, dan maar. Ja. Veel bewolking, op donderdag nog regen, vrijdag nog een regenkamp, zaterdag zou het droog kunnen zijn. Een matige zuidelijke wind, overdag 7 graden. En s'nachts komt de temperatuur ook niet onder de 3 graden. Pretkrijg. Dan vragen wij nu uw aandacht voor een politiebericht. In de waterleiding bij Haarlem is gisteren het half verbrande lichaam gevonden van een man. De man is met een pistoolschot om het leven gebracht. Door de aard van de verwondingen is identificatie van het slachtoffer een probleem. De politie vraagt de hulp van het publiek. De enige aanwijzing voor de identiteit van de overledene... is een kleine tatoeage op zijn heup in Keltisch motief. Oh Joop! Oh, Jezus Christus, Joop! U hoorde onder meer... Heijn van der Heijden, Fred Goesens en Sanne de Hartel...